Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam weigerde dat vorige week... omdat de cijfers geen goed beeld zouden geven van de kwaliteit van de zorg. Later kwam het ziekenhuis met een alternatief cijfer. Het weer, de wind neemt af en het klaart overal op. Vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 aan de grond. En vanaf morgen, zonnige periode en droog, dan is het middags 9 tot 12 graden. De rest van de week schijnt de zon geregeld en is het droog. Dit was het NWS Journaal. NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder ja, Goedenavond, Fred Rutte trek, eh, volgt na dit seizoen Roland Koeman op als trainer van Feyenoord En die club leed een paar jaar geleden de grootste nederlag ooit tegen een PSV uh, Van toen, Fred Rutte, weet u nog, het werd toen 10-0 Ja, ik hoop niet dat het uh, legion mij dat nu nog steeds uh, kwalijk neemt Fred Rutte legt zo meteen uit waarom hij voor Feyenoord kiest. En we horen ook Martin van Gilders, de technisch directeur van Feyenoord... over die keuze. De Nederlandse Eredivisie ligt midweeks even stil... in verband met Interlandvoetbal. Oranje oefent woensdag tegen Frankrijk. Onder andere Klaas-Jan Huntelaar komt daarover aan als woord... Rode JC kan de komende week dus gebruiken om te bedenken... hoe het zich uit de sombere situatie kan redden. De club staat onderaan in de eredivisie. Afgelopen zaterdag verloor Roda met 3-0 van Vitesse. En zo verstrijkt de tijd is het uh, Thomason die nog een paar stapjes naar voren doet. De geplaagde coach toch van Rode JC die tot nu toe slechts drie punten haalde... uit acht wedstrijden. Tijd dus om Rode JC eens tegen het licht te houden. Dat doen we met oud-Roda-speler Erik van der Leur. En verder hoort u hoe Irene Wust in haar woonplaats Goorle werd gehuldigd tijdens carnaval. Lieve, lieve, lieve, lieve Goorlenaren. Lieve ballenfrutters en ballenfrutterinnekers. Ja, ballenfrutterinnekers. Wat dat betekent hoort u ook vanavond in NWS Langs de Lijn. Goed, eerst Fred Rutte. Hij wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij volgt de komende zomer Ronald Kommer dus op... die na drie seizoenen vertrekt. De afgelopen weken zongen er verschillende namen rond in Rotterdam. Maar Co adriaanse en Louis van Gaal bedankten... voor de trainersfunctie bij de Rotterdammers. Rutte legt aan verslaggever Angelo te wiel uit... waarom hij eigenlijk voor Feyenoord kiest. Dat is, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar ja... Het Legioen, dat spreekt mij enorm aan. Het stadion, de ambiance. wel altijd als uh, tegenstander daar geweest... Ja, dat is echt uh, ja, een fantastische club. Een volksclub? Ja, een volksclub. Ja, alles troppen eraan. Zoals Schalke 04 bijvoorbeeld? Ja, ik denk, daar kan je wel een uh, vergelijk mee maken. Ja. Schalke is ook een, een volksclub. en Ik heb altijd wel het gevoel dat ik, dat ik, ik pas daar wel bij ja. De contacten dateren al van een maand geleden. En vorige week zijn jullie uh, rondgekomen, klopt dat? Ja, zo ongeveer. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet exact de datum... wanneer wij voor het eerst met elkaar hebben gesproken. Dat weet ik namelijk niet. Maar wel dat we, ja, dag dag of acht of zo geleden... Uh, ja, in grote lijnen waren we er al, al vrij snel waren we er al uit. Nou ben je na Louis van Gaal en uh, co-Adriaanse de derde keus. Vind je dat jammer? <laughs> ja, dat is wel mooi, maar ik, ja, mij, mij deert dat niet, eerlijk gezegd. Kijk, als je in het uh, rijtje wordt genoemd van Van Gaal, Adriaans... Bro, niet slecht, denk ik. Duidelijk. Uh, je hebt een contract voor één jaar getekend. Ja. Waarom? Nou, kijk, ik heb... Uh, uh, vorig jaar ook bij Vitesse... voor één jaar getekend. En dat heeft, uh, komt eigenlijk ook voort... Uit, uh, uit het verleden. In het verleden heb ik bij een aantal clubs... Heb ik, uh, contracten getekend voor meerdere jaren. En dan blijkt dat... bijvoorbeeld na één jaar of na een half jaar... dat degenen die mij hebben aangesteld... Dat die, uh, dat die weggaan bij een club. Nou, dan krijg je toch altijd weer een andere atmosfeer... binnen een club. Nou, en... Ja, ik, ik zal denk ik in de toekomst ook nooit meer voor, uh, bij een club voor drie of vier jaar of voor twee jaar, ik zal altijd voor één jaar tekenen. En het komt fijn, het namelijk ook goed uit, want ik heb begrepen dat uh, het beleid van de club ook is, hoofdtrainer aanstellen voor één jaar. Dus daar hadden we elkaar heel snel gevonden. Hetzelfde als met Ronald Koeman hè? Ja, als het met Ronald ook gebeurt ja. Nou, uh, is het zo dat er, er loopt een staf rond al in Rotterdam. Ja. Uh, ga jij met die staf aan de slag? Jean-Paul van Gastel, uh, Patrick Lodewijks, uh, Van Bronckhorst zit daar nu nog... ook al loopt zijn contract af? Nou ja, we hebben daarover gesproken. Normaal gesproken gaan we daar gewoon mee door. Dat, bedoel, maar over de, de inhoud, hoe dat ingev ingevuld gaat worden... zeg maar, ja, volgend seizoen... ja, dat... Uh, ik denk niet dat er zoveel in ver gaat veranderen. Ik heb wel begrepen dat uh, Van Bronckhorst zijn contract afloopt... Nou goed, het is een hem of hij nog graag bij Feyenoord wil werken. Je zou hem er graag bij hebben? Nou ja, ik, ik, ik stuur hem niet weg, dus ik, uh, ik, ik ken niet. Ik heb nooit met hem gewerkt. Ik heb begrepen van, uh, uh, van de directie dat het een, een hele fijne staf is, dus de, daar ga ik ook maar vanuit. Is het zo dat jij iemand wil meenemen? Uh, we hebben er wel over een aantal zaken hebben gesproken, maar de inhoud daarvan, da, daar doe ik nu geen aanspraak. Maar het aan. zou iemand kunnen zijn met wie je bij Vitesse hebt gewerkt? Eh... Uh, nou ja, nee, alles zou mogelijk zijn. Dat weet ik niet. Kijk, daar gaan wij ons de komende maanden over beraden. Oké. Okay, je wilde er dadelijk niet op ingaan? Nee, dat heeft ook geen zin. Ik bedoel, kijk, alles wat je namelijk over volgend seizoen al gaat vertellen... dat is misschien belastend voor het huidige Feyenoord. Uh, en dat wil ik absoluut niet. Ik wil, ik wil daar niemand voor, voor de voeten lopen. Tot slot nog één quizvraag. Als ik zeg 24 oktober 2010. Wat zeg jij dan? 24 oktober 2010... Vertel. 10-0. Ja, dit geeft maar weer aan dat ik in de heden leef. En, uh... Maar de grootste nederlaag van Feyenoord in de eredivisie... heb jij hem toegebracht met PSV destijds. 10-0. Ja, ik hoop niet dat het uh, legion mij dat nu nog steeds uh, kwalijk neemt. Nou ja... Misschien heb je daar je verkiezing wel aan te danken, toch? Nee, kijk, de, de, de, ik denk dat de, de directie, de club... heeft, denk ik, uh, zijn huiswerk gedaan. En, uh, en, en, ja, en zijn uh, bij mij uitgekomen. weten precies wat ze in huis halen, denk ik. Anders, ja. En ik weet uh, wat ik moet gaan doen. Dus uh, we hebben elkaar, denk ik, op een hele goede manier... hebben we elkaar gevonden. En uh, zo'n zo wedstrijd een rol speelt, dat kan ik me niet voorstellen. Per 1 juli? 1 juli, ja. En je hebt er zin in? Ik heb er heel veel, uh, heel veel uh, zin in. En het kan helaas niet dat ik vier maanden vooruit schuif. Want uh, ja, ik ben ongeduldig, laat ik zo zeggen. Het liefst zou je nog morgen beginnen? Ja, het liefst wel, ja. ja. Eerlijk gezegd wel, ja. ja maar dat kan niet, dus hij moet nog even geduld houden. Uh, geduld hebben Fred Rutten. Hij is al twintig jaar trainer... En Feyenoord wordt de vijfde club in de loopbaan van Rutte. De trainerscarrière van Fred Rutte begint in 1993... bij de club waar hij ook als speler voor in actie kwam, FC Twente. Rutte begint als assistent. In 1999 wordt hij hoofdtrainer. En twee jaar later pakt hij een prijs met Twente. Scoort hij, is het 4-4. Krijgen hebben we nog een ronde. Scoort hij niet, wint Twente de beker. De aanloop van Kolka, hij wacht even. Twente ja! wint de beker. Twente witte beker van PSV. Met een KNVB beker op zak kiest Rutte er daarna voor om bij PSV aan de slag te gaan als hoofdjeugdopleidingen en later als assistent. In 2006 gaat hij weer op eigen benen staan als hoofdtrainer bij FC Twente. Daar levert Rutte opnieuw goed werk. Hij pakt weliswaar geen prijs, maar wordt in 2008 wel uitgeroepen tot trainer van het jaar. Het wekt de interesse van Schalke 04, waar Rutte een Duits avontuur aangaat. Dat duurt tot april 2008. Een van de voorstand, Peter Peters, had me gezegd dat ze nächstes jaar gaan is voor Fred Rutte. Dat kan ik besteden, ja. Het seizoen erop keert Rutte terug bij de club waar hij al eerder assistent was. Het is natuurlijk geen verrassing die hier, uh, van de man die hier links naast me zit. Alle speculaties van de laatste maanden. Ik kan u zeggen, we hebben u in alle vrijheid laten werken. En gelukkig bent u het eens geweest met ons om. Uh, Fred Rutte aan te stellen als treindecoach van PSV. Hij blijft bijna drie jaar in Eindhoven. Maar na een nederlaag tegen NAC in maart 2012... komen de supporters in opstand in Brabant. Weg. Als je het niet meer kan geven, dan moet ik je wegwezen. Als iedereen dat gevoel heeft, en ook mijn spelers hebben dat gevoel... was ik al lang weg geweest. Einde verhaal voor Rutte, die in het seizoen daarop voor Vitesse kiest. Een roerige periode waarin Rutte een aantal keren een aanvaring heeft... met eigenaar Merap Jordania...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 Maar vanaf 1 juli gaat hij weer aan de slag bij Feyenoord. De technisch directeur van Feyenoord, Martin van Geel, richtte zich eerst op co Adriaans en vervolgens Louis van Gaal. Ze zeiden allebei nee tegen de club uit Rotterdam. Rutten ziet het dus wel zitten om bij Feyenoord te gaan werken. Van Geel ligt de keuze voor Rutte toe. Nou goed, een aantal weken geleden gaf Ronald Koeman te kennen dat hij dus zijn aflopende contract niet wilde verlengen. Nou, toen zijn we meteen door gaan schakelen, hebben we met de directie een aantal criteria opgesteld, zoals we eigenlijk altijd werken. Waar zou de nieuwe hoofdtrainercoach aan moeten voldoen in, het, in, het huidige, in de huidige situatie Feyenoord. Nou, een aantal van die criteria zijn een. hij moet ervaring hebben. Wij vinden dat het echt een ervaringsvak is. Een team optimaal laten functioneren, met name jeugdspelers optimaal laten ontwikkelen discipline hoog in het vaandel. Een stuk autoriteit, zowel naar binnen toe als, als, als naar buiten de club. Maar ook passen bij Feyenoord. En dat bedoelen wij dan mee. Ook je gezicht laten zien bij de belofte en op, op Varkenoord. He, van wat komt daar aan, aan jeugdig talent door. conformeren aan de, aan, de, aan de mogelijkheden. Maar met name ook aan de onmogelijkheden van, van Feyenoord. Dus niet na twee verloren wedstrijden roepen. Ik moet er een rechtsbuiten, een linksbek of een, een middenveld erbij. Dat, dat kan nou eenmaal niet in onze huidige situatie passen bij, bij de rest van het team, want wij zijn echt een team van, van samenwerkende mensen. Nou, dat zijn een aantal criteria en wij vonden dat, dat Fred Rutte daar in, in hele grote lijnen absoluut aan voldeed. Dan kun je vraag twee invullen. De namen van Van Gaal en Adriaanse zijn voorbijgekomen. Dat lijken op het eerste gezicht andere types en toch deze keuze.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 Wat betekent dat voor de assistenten die er nu zijn van Broncos... maar met name Jean-Paul van Gastel die toch ja, eh, graag lijkt te willen als hoofdtrainer? Was die het blij met deze keuze? Ik heb met Jean-Paul vanaf het begin aan goed gecommuniceerd. En Jean-Paul had alle begrip vanaf moment 1 dat wij toch voor ervaring gingen. Hij beseft ook dat er in deze positie veel ervaring nodig is. wil heel erg graag assistent blijven bij Feyenoord. Hij zou ook eens een keer op eigen benen kunnen gaan staan... maar dat is niet zijn intentie. Dus die zal assistent blijven. Is, is nogmaals op de hoogte van het proces en ook van de, de naam Fred Rutte. Vanochtend heb ik in dat mede gedeeld... Maar wel meegenomen. Nou, Patrick Lodewijks heeft nog een doorlopend contract. Daar zal hetzelfde voor gelden, dus daar houden we ook de continuïteit in onze, in onze trainingstaf mee. En Giovanni van Bronckhorst heeft een aflopend contract, dus met Gio zullen wij in gesprek gaan. En die is ook op de hoogte. En ja, wat ons betreft gaat, gaat Giovanni gaat continueren. Dat vindt Fred Rutte ook een prima zaak voor Feyenoord, dus dat gaan we even afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Je kunt veel over Fred Rutte zeggen. Positief, negatief, van alles en nog wat. Het is geen uh, bewezen prijzen En nou hunkeren jullie zo ontzettend naar de schaal. Wringt ja. dat ergens? Dat zal blijken. Kijk, wij, wij vinden dat we met Fred de ideale trainer nu hebben vanaf de zomer in dit Feyenoord. We hebben ook een eenjarig contract afgesproken, ook volgens beleid van Feyenoord. Dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren met Ronald ook gedaan. Telkens een eenjarig contract. En wat ons betreft had hij dat voor de vierde keer verlengd. Dus we zoeken wel die continuïteit. We denken dat we dat met Fred Rutte ook hebben. En, en Fred was het daar volledig mee eens. Dus we gaan volgend jaar zo van, van start. En dan zal blijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Wij hebben daar in ieder geval een, een heel positief gevoel bij. Technisch directeur Martin van Geel in gesprek met Rachna Niemeyer. Dan naar een van de spelers, want uh, Feyenoord-speler Jean-Paul Boetius die zal de komende dagen vooral met zijn hoofd bij het Nederlands elftal zijn natuurlijk. Maar de 19-jarige vleugelaanvaller zit uh, voor het eerst bij de selectie. En toch vroeg, vroeg Bert Maaldring hem even naar zijn mening over de komst van Rutte. Heeft uh, het nieuws jou ook al bereikt? Nee. Nieuwe trainer? Oh ja, dat. <laughs> Jij <Ja>, geen nieuws? <laughs> nee, ja, nou, uiteindelijk uiteindelijk uh, hoort wel dat de bepaalde namen... Uh...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 aan ons nu als spelerszaak om uh, ja, de trainer goed te ontvangen dan volgend seizoen. Maar nu zijn we nog steeds bezig met Koeman en daar moeten we dit seizoen nog steeds uh, aan blijven werken. Had jij de naam Rutte ook in je hoofd als opvolger van Koeman? Mm, nou ja, ik is niet precies dat ik me daarmee bezig hield. Uh... Je bent speler van Feyenoord, kom op. <laughs> nou ja, niet, uh, ik, je gaat me nooit op de voorgrond horen of zo, maar... Uh... Ja, je, je hoort een lijf en Fred Rutte is misschien dan met jonge jongens uh, wat makkelijker, denk ik dan misschien Adriaan, of wie dan ook. Maar ook als die zouden komen, dan moet je het mee doen en uh, natuurlijk moet je volwassener worden. Dus, uh. Ja, maar dan begrijp ik goed dat die naam jou wel aanspreekt. Want als je zegt van jongere spelers, uh, goed kunnen werken, nou, dan uh, daar zit jij toch bij? Nee, als je dat hebt gezien bijvoorbeeld bij PSV, hoe dat te ging, dat uh, zag allemaal goed uit. En, uh, ja, nu staat... Niet uh, allemaal trouwens. ja... <laughs> Uiteindelijk ja, moet je gewoon bewijzen. En, uh, of je nou jong uh, of oud bent, uh, als je hoort te spelen, dan zul je het zeker spelen. Is hij de man die jullie kampioen gaat maken? <laughs> moet ik zeggen. Uiteindelijk uh, staat de trainer voor de groep. En uiteindelijk zijn het de elf mannen die het op het veld moeten laten zien. en uh, Uiteindelijk ook met uh, trainer Koeman hadden we genoeg ambities om uh, kampioen te worden. En we hebben daar de mogelijkheden voor. Alleen laat je het vaak gewoon zelf liggen. En dat ligt uh, met name aan ons. Hm. Heb je gehoord hoe lang hij getekend heeft? Voor hoe lang die getekend heeft? Ik hoorde van een jaartje, als het goed is. Hm. ja dat heeft Conman ook drie keer gedaan toch Jackie Wilson zei, dat is tien voor half elf. U luistert naar Radio 1, naar NWS, langs de lijn. Het Nederlands elftal oefent woensdag in Parijs tegen Frankrijk. Ik zei het al, dat is het laatste oefenduel voordat Louis van Gaal... zijn lijstje van 30 internationals voor het WK moet inleveren. Bij de FIFA moet hij dat doen. Vandaag kwam Oranje bij elkaar in Noordwijk en dus is daar Bas Stichler bij. Dag Bas, goedenavond. Robert, goedenavond. Um, Louis van Gaal kan dus nog een keertje kijken... wie die wel of niet mee moet nemen naar het WK. Is dat een beetje de insteek van, uh, van het duel? Uh, ja, het is zeker de insteek, omdat dit inderdaad een beetje de laatste kans is... voordat je inderdaad terecht zegt... Uh, de voorlopige lijst met 30 namen al moet worden verstuurd. Dat heeft er dus ook voor gezorgd dat hij in zijn selectie al wat... laten we zeggen andere keuzes heeft gemaakt... en wat mensen die, nou ja, kijk naar Nigel de Jong, niet heeft opgeroepen... omdat hij denkt, nou ja, die ken ik nou wel daar op die positie... dan zie ik daar liever nog Klaas hier is. Want misschien twijfel ik daar nog wel een beetje over wat ik daarvan moet vinden en schaars, dus zo kun je het op die manier een beetje verdelen. En ik denk dat hij wel probeert om een soort lijstje te maken. Dat heeft hij natuurlijk ook wel. Van waar liggen daar nou nog de pijnpunten in dat elftal? Hè? Er zijn alle posities waar je wel zeker van bent en posities waarvan je denkt: nou, dan weet ik het nog niet. En misschien wel met de mensen die je in de basis wil zetten, maar niet met de mensen die je achter de hand wil houden. Dus het is nog wel even puzzelen. Ja, want hij heeft eerder gezegd dat die tien spelers daar is hij wel uit, hè? Ja. Dat zijn er, aanvankelijk waren dat er drie, toen werden dat er tien. En dat betekent dat hij er toch nog dertien bij moet, uh, bij moet verzinnen. Het zal allemaal niet zo ingewikkeld zijn uiteindelijk. Maar nou, hoeveel? Trouwens, dat zeg ik dan wel. Maar Ik denk dat het eigenlijk nog best lastig wordt. Ja. Um, kijk, als je die tien... dan kun je ook globaal wel, wel ongeveer zeggen wie dat zijn. Hè. Uh, dan kom je misschien niet aan alle tien. Maar kijk het even van achteruit met Blind en vlaar en dan Nigel de Jong en Strootman. En voorin in ieder geval met Van Persie en Lens en Robben. Dat zijn toch wel de mensen die sowieso wel op het lijstje zullen staan... En dan heb je altijd wel ergens een dark horse die we nu nog niet zien aankomen. Um, dat zou maar zo een linksback kunnen zijn, want daar is natuurlijk wel een probleem aan het ontstaan. Want de enige echte linksback is Daly Blind en die is eigenlijk ook al geen echte linksback meer. Dus wat wil je daar nog doen? En ben je tevreden met bijvoorbeeld je vleugelspelers? Um, want ja, Lens en Robben die staan wel vast denk ik. Ik denk ook dat de paai wel vast staat, want volgens mij is Van Gaal daar behoorlijk gek van... En dan heb je er nog één nodig. En dat zou bij wijze van spreken Narsing geweest kunnen zijn... waar het niet dat Brian Ruiz ineens naar PSV ging en Narsing nooit meer speelt. En om die reden denk ik dat hij nu toch gekozen heeft voor Boetius... die weer langzaam in vorm aan het komen is. En voor Promes van Twente. Om eens te kijken of dat er nog een alternatief zou kunnen zijn. Hij is kortom op een aantal vlakken en een aantal pijnpunten echt aan het afwegen. Ja, want hoeveel debutanten zijn er? Drie, hè, geloof ik. Hè? Uh, nee, vier. <coughs> of vier zelfs. Of zeg ik het nou verkeerd? Nee, vier van de... Zeg maar De grote vier clubs. De traditionele top drie en Twente eentje. Oh ja. Boetius, Rick Kiek, uh, Klaas, Klaassen en Promes. En ja. Denk je nou echt dat, die, dat een van die vier echt een kans heeft om, om naar het WK te gaan? Ja, dat denk ik wel. Eerlijk gezegd. Ja, Boetius noemde je al. Ja, maar ik denk dat dat voor Klaas ook geldt. Omdat dat spelers zijn waarvan Van Gaal wil van houdt. Ja. Uh, en dan weet je nooit hoe een Koenhaas vangt. En dat hangt ook nog af van vorm in de laatste competitie maanden. Maar nee hoor, die zijn absoluut niet kansloos. Ik denk dat heeft Van Gaal ook wel duidelijk gemaakt vrijdag op de persconferentie. Dat zeg maar de lijst van 33, wat dan de voorlopige selectie was. Dat iedereen die daar op stond toch wel serieus nog mocht hopen op een WK. Er is uh, echt nog niemand afgeschreven. Dus we hebben een soort groslijst dat volgens dan van de man of 50. Uh, he, ik bedoel, er zijn er nu natuurlijk ook een paar niet bij vanwege of licht geblesseerd of uit vorm. Denk aan Fer, denk aan de Guzman, Die natuurlijk ook nog wel in beeld kunnen komen straks. Dus... Het is echt nog niet gedaan. Ja, het is wel een, een clash van uh, nieuwe generatie, oude generatie... als ik het zo mag zeggen. Want Rafa van der Vaart die is er ook weer bij gehaald. Als we die dan even bij de wat oudere generatie mogen rekenen. Wat voor reden heeft hij, uh, denk je, wat zit erachter? Dat hij toch van der Vaart nog bij de selectie heeft gehaald? Nou, omdat van der Vaart uh, gewoon in potentie nog steeds... een van de belangrijke spelers van het Nederlands Elftal kan zijn... En misschien komt het er wel op neer straks... dat we met Snyder en Van der Vaart twee spelers hebben... die op een positie op het middenveld zeer goed uit de voeten kunnen. Maar dat je erop uh, in deze fase van hun carrière... toch ook niet meer zomaar vanuit mag gaan dat ze vijf, zes wedstrijden... dat hoop je dan in ieder geval dat ze er zoveel mogen spelen... in korte tijd kunnen spelen. En dat je blij bent dat je er twee hebt. Kijk, als je nou zegt, wat zijn de spelers met echt extra kwaliteit... dan kom je toch een beetje terug bij de grote vier van wel hier. Maar daar is Van der Vaart natuurlijk nog wel steeds onderdeel van... En natuurlijk, iedereen wordt wat ouder en misschien wat minder... maar Van de Vaart en Sneijder en Robben en Van Persie... zijn toch nog steeds de toppers die je wedstrijd... zomaar ineens een ander gezicht kunnen geven. En dat is niet alle spelers zomaar gegeven. Ja. Goed, een andere speler, ook uit de is Klaas-Jan Huntelaar, net terug van een blessure. Je sprak met hem, laten we even luisteren... want jullie hadden het natuurlijk ook over zijn blessure. Als je zo lang weg bent geweest en met blessures hebt gekampt... Een kruisbandstuk, wat gebeurt er dan met je als mens? Ja, het was binnenband. Uh, binnenband aan de knie hebben we geopereerd. Ja, in eerste instantie was het, uh, was het gedacht dat het uh, ja, ongeveer 2,5 maand uh, zou duren. Uh, en uiteindelijk werd dat meer omdat we eerst conservatief behandeld. Uh, toen bleek het niet goed te zijn aan mijn knieën en toen hebben we geopereerd. Dus toen duurde het uh, ja, iets langer. en uh, ja, Het enige wat je doet is concentreren op, op terugkomen, eigenlijk fit worden. En dat heb ik gedaan. En, uh, uh, ja, dat uh, ging uiteindelijk wel, wel goed. Ja, maar de ene speler kan daar denk ik beter mee omgaan dan de andere. Jij lijkt me een vrij evenwichtig type. Uh, maar ik kan me voorstellen dat er hele moeilijke momenten in hebben gezeten. je erbij Nou ja, eigenlijk niet. Ja, het eerste moment wat uh, lastiger is als je blessure krijgt. En daarna als je denkt van uh, na tien weken ik kan terugkomen en dat lukt niet. Dat zijn wel even momenten dat, uh, uh, uh, ja, dat het tegenvallend is. Maar uh, uh, ja, uiteindelijk focus je gewoon op uh, wanneer je fit bent. En dat was in uh, januari. En wat ga je dan doen? Uh, ja, revalideren uiteraard. Maar in je zeg maar, vrije tijd, wat doe je dan? Nou ja, trainen. Vooral veel voor trainen. Eerst op de club. Uh, dus je bent van s ochtends... Uh, ja, hoe laat ging ik weg? Ik denk iets van acht uur of zo. Tot uh, s avonds. Vijf, zes was ik thuis. Nou ja, en dan uh, nog even... Het lijkt keer. wel werk. Ja, we beginnen op echt werk te lijken. Dus, uh, <laughs> nee, maar ja, dat hoort er ook bij uh, uh, om fit te worden, denk ik. En, uh, Normaal, als je gewoon traint, heb je iets kortere dagen, want dan moet je die, moet je die piek in die training leggen en daarna kun je weer rusten. Maar uh, ja, nu is dat niet het geval, dus uh, ja, je neemt het zoals het is. En, uh, ja, voor de rest heb ik een beetje met de kinderen natuurlijk. Hè? Dan kunnen ze eten en naar bed en dan, uh, en dan ging ik zelf ook naar bed, want dan was ik ook moe. Dus, uh. Maar uh, dat is wel goed om te horen, hè? want uh, er zijn natuurlijk ook voetballers die dat uh, niet kunnen opbrengen op die manier. En die tussen de oren in uh, de stress schieten, omdat het allemaal of te lang duurt of die niet met de teleurstelling kunnen omgaan. Of die hun club zien voetballen en denken, oh ik had daar moeten staan. Dat is jou wel bespaard gebleven. Is dat geluk of is dat omdat je nou maar eenmaal zo bent? Ja, dat weet ik niet. eens, dus denk ik ook focussen uh, uh, hoe je er zelf in staat. Uh, ja, kijk, ik accepteer als ik geblesseerd ben en ik merk dat het niet goed is, dan accepteer je dat en uh, dan ga je verder naar het volgende. Dus ja, uh, zo gaat het. Um, het zou je niet verbazen dat je hier weer bent? Of misschien verbaast het je wel dat je weer geselecteerd bent meteen? Nee, ik ben blij om, uh, dat ik fit ben en gelijk geselecteerd ben. En uh, ik heb zin in, uh, in de komende Interland. Dus ja, uh, verbaasd. Ik heb me eerst gefocust op mijn club om, om terug te komen. En, uh, ik wist natuurlijk dat er, dat er een Interland was in, uh, in maart. Maar uh, ja, wat ik zeg, ik concentreerde me echt op, uh, op terugkomen en fit zijn. Ja, dat is heel begrijpelijk. Want daar gaat het uiteindelijk om. Je moet het bij je club laten zien. Uh, gesproken over je club, het is een beetje een raar weekje geweest, of niet? Ja, de laatste week was niet makkelijk, ja. Nee, dat is duidelijk. We hebben uh, Real gehad in Bayern. Het is twee fantastische elftallen. Uh, maar ja, ik denk daarvoor hebben, hebben we het goed gedaan. Dat je een keer een wedstrijdverlies kan. Uh, de manier waarop, daar uh, zijn we niet blij mee. Want uh, dat was te veel. En te open. Maar uh, ja, wat ik zeg. Uh, Kijk tegen Bayern, is het geen, geen schande om, uh, om een keer te verliezen. Nee. Um, kun je dat van je afschudden zo? Want 6-1 bijvoorbeeld is wel iets wat aankomt. Ondanks een fabuleuze goal van jou op het end nog. Ja, tuurlijk. Uh, kijk, uh, verliezen is nooit leuk. Maar wat mij betreft, uh, ik, heb, ik heb liever dat we, de, dat we ervoor gaan en dat we nog proberen gelijk te maken. En dat je misschien uiteindelijk met, uh, met vier of vijf doelpunten verschil verliest. Dan dat je helemaal niks doet. En uh, uh, ja, dan, uh, dan bekijk ik het zo. En uh, verliezen, ja, het is allemaal nul punten. Natuurlijk uh, is het minder leuk als je, uh, als je hoge uitslagen verliest. Maar uh, ja, het is allemaal nul punten. Je staat hier in een polo-shirt dat ook nieuw ontworpen is... waar ook dat schitterende logo op staat dat ook straks op het wedstrijdshirt staat. Wat vind je van het nieuwe nu? Ik vind het een mooie nu. Uh, ik vind het leuk dat er een beetje retro in terugkomt. Uh, de retro leeuw, dus uh, uh, ja, ik vind het ziet er mooi uit. Oranje is toch altijd oranje, hè, dus zet het maar in de details. Uitshirt uh, is vaak wat anders, maar uh, thuisshirt dat, dat blijft in grote lijnen toch altijd hetzelfde. Als ik het shirt zie, en dat heeft inderdaad vooral met dat logo van die leeuw te maken, ben ik een beetje terug in de jaren 70. Jij ook? Um, nou ja, ja, wat ik zei, het is een beetje retro, dus uh, ik weet niet precies welke tijd uh, het was, maar... Uh, Gel geloof me maar. Ja, het zal misschien wel... Uh, ja, dat weet jij beter dan ik, toen was ik er nog niet, dus... Uh... Ik zag een foto, uh, want de sponsor uiteraard, de kledingsponsor, verspreidt al foto's met internationals in die nieuwe tenus. En ik zag jouw foto, en weet je wat mij opviel? Nee. Het nummer. Oké, okay, ja, ik heb uh, geen nummer gezien. Hebben ze later erop gezet? Oké, okay, nou ja... Ik... Nou, dat weet ik niet, dat vraag ik. Ik heb alleen een foto gezien uh, dat ik in de rij stond, dus dan zag ik geen nummer. Dus, uh... Er is een foto nu van jou waar je zeg maar, in actie in dat tenue uh, staat. Maar dat kan een soort photoshop trucage zijn geweest, maar daar had je nummer 9 namelijk. Oké, okay, ja. nou ja, dat uh, heb ik niet gezien nog. Dus, uh... Mooi nummer wel. Ja, is er is niks mis mee. 25 is ook een mooi nummer. Hoor. Dat heb ik bij mijn club, dus... Uh... <laughs> Mooi, uh, uh, Bas uh, en Klaas-Jan Huntelaar. Uh, ja, even Bas, mag ik even één ding? Want hij he, had nou, natuurlijk twee jaar geleden ook gewoon nummer 9. Hè, toen had Van Persie gekozen voor 16. <laughs> ja. om, om dat gezwet van ons uh, voor te zijn. Ja, ja precies. Uh, even over de training van vanavond bij Quick Boys. Is iedereen heel gebleven? Nou, daar wel. Want er deden er maar vijf mee. Drie oh, keepers. En ja. Van Persie en uh, Van de Vaart. Waar niet uh, dan? De rest in de... In de in de gym. Nou, Robbe heeft een tikje gekregen in die wedstrijd tegen Schalke afgelopen weekend. En daar heeft hij toch behoorlijk last van. Dan moeten we, zoals dat zo mooi heet, morgen afwachten om te kijken of zich dat verbeterd heeft. En zo niet, dan zou dat een probleem kunnen zijn. En ik denk met Robben en zijn geschiedenis en die van Bayern en de KNVB... gaan ze daar zeker geen risico mee nemen. Dus als ja. daar ook maar iets niet in de haak is, dan kan daar een streepje door. Ja. Het zou wel echt heel jammer zijn voor ja, zo'n wedstrijd. Hij Matthijs in bloedvorm. Dat hebben we gezien afgelopen week. Zo, dat dacht ik wel. Ja. Dat dacht ik ook. Goed, dankjewel Bas. Jo. We gaan even naar uh, Frankrijk. Bij uh, Ron Linken gaan we even kijken. Onze correspondent uh, ter plekke. Uh, Ron, uh, bonsoir. Bonsoir Robert. Hoe, uh, hoe uh, ziet de Franse coach Deschamps deze oefenwedstrijd? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde als Van Gaal. Het is ook voor de Fransen de laatste wedstrijd voordat ze die lijst met 30 spelers moeten inleveren. Een Franse selectie die natuurlijk wel heel anders naar deze wedstrijd heeft toegeleefd. Ze hebben de kwalificatie voor het WK ja, voor de poorten van de hel moeten wegslepen. En Bonsko Didier Deschamps hoopt dat zijn spelers de lijn van die laatste wedstrijd kunnen voortzetten. En dus de passie, de vechtlust die de Fransen toen lieten zien tegen de Oekraïne, dat was dat nou eenmalig. Of is het Franse elftal echt op de weg terug? Nou, dat moet woensdag blijken als het aan de ligt. Ja, want de fans waren helemaal klaar met dat team, hè? Ja, als je de peilingen zag... meer dan 80% van de Fransen vond het beschamend hoe het was gesteld met... Franse team, uh, we zagen ze ook rollenbollend over straat gaan, hè? ook uh, sinds het WK in Zuid-Afrika. Dus het Franse elftal is impopulair. En uh, Karim Benzema, een van de sterspelers, die zei vanmiddag tijdens de persconferentie... ...ja, we zullen wat dat betreft uh, niet in deze land. misschien alles kunnen omdraaien aan de andere kant. We worden beoordeeld op wat we op het veld laten zien, dus laten we nou proberen overwinning aan overwinning uh, te reigen. Ja. Um, uh, Antoine Griesman, het uh, klinkt een beetje Duits of Zwitsers, misschien wel. Ja. Uh, de, de, de, van, van Real, zoals ja, dat Het is een Fransman, mag ik aannemen, maar heeft hij ja. roots ergens anders of zo? Basquies, uh, hij speelt uh, voor Royal Sociedad. Dus, uh, maar goed, het is al een Fransman. Uh, 22 jaar. Hij uh, speelt de sterren van de hemel in de Spaanse competitie. Uh, dit weekend nog tegen Barcelona. Met Messi. Uh, won Real Sociedad met 3-1. Een doelpunt en een beslissende paas van die Antoine Griezmann. Uh, die we dus waarschijnlijk tegen Nederland, denk ik, wel een paar minuten uh, aan de bal zullen zien. Hij krijgt een nieuwe kans, moet ik erbij zeggen. Want het is, ja, het is ook weer de zoveelste Franse voetballer die uh, zich buiten het veld niet heel goed heeft kunnen beheersen. Uh, Griezmann heeft er een schorsing namelijk op zitten van een jaar qua vertegenwoordigende teams van Frankrijk omdat hij vlak voor een kwalificatieduel voor een Frans jeugdelftal naar een nachtclub ging, een jaar geschorst nu dus terug met heel veel enthousiasme heeft nog be dus benadrukt vanmiddag die echt een ander mens is geworden, dat hij dolgraag tegen Oranje wil spelen, desnoods als keeper Ja, dus je zei Benzemaal Ribéry kennen we natuurlijk ook uh, zijn er nog ja. meer spelers waarvan je zegt van, nou, die moet je toch even in de gaten houden nou, misschien Pogba, hè? Paul Pogba, 20 jaar, atletische speler van Juventus, middenvelder. Je hebt de andere, Rafael Varane, verdediger van Real Madrid. Dat zijn de jonge, jonge spelers die eraan komen. Maar misschien ook wel de keeper en aanvoerder van het Franse team. Hugo Joris speelt bij Tottenham en uh, kipt op een manier die, die de Engelsen daar niet vaak zien. Als een soort extra verdediger, ver voor de doellijn, dus met veel spektakel. Maar ja, waar de Fransen eigenlijk het meest op hopen, dat zou voor deze Franse equipe het beste zijn, hè, de grote verrassing. Als er weer eens een team zou staan, en, uh, geen geruzie, geen spanningen onderling, maar dat het ensemble straalt. En, ja, dan zie je toch ineens een goed team opstaan met Johan Cabai op het middenveld. Uh, misschien komt de vorm ooit nog terug bij Giroud, nogmaals te zwijgen van Ribéry en Benzema inderdaad. Ja. Um, dan, dan, dan was er toch ook wel weer goed nieuws. Een uh, lichtpuntje misschien wel aan de hemel voor uh, de Franse voetballiefhebbers. Want uh, de zoon van Zinedine ja. Zidane heeft eindelijk gekozen. Hij kon kiezen hè, tussen het Franse en het ja. Spaanse nationale team. Hoe belangrijk is het voor de Fransen dat hij voor Frankrijk heeft gekozen? Ja, dit is natuurlijk de, het symbool van uh, het Franse de, de wereldkampioenschap. Hè? 1998, Zinedine Zidane, Enzo Zidane. Uh, ja, hij is niet geselecteerd voorlopig bij Deschamps. Maar zijn moeder is Spaans, zijn vader is Frans. Hij heeft twee paspoorten. Dus hij kon kiezen voor beide vertegenwoordigende elftallen. Maar hij heeft deze week laten doorschemen dat hij definitief voor het Franse elftal uh, gaat kiezen. Voor hem komt dit WK te vroeg. Hij is 18, speelt voor het jeugdelftal van Real Madrid. Maar bij mij wie weet dat Deschamps toch gaat, uh, gaat oproepen. Want uh, Deschamps heeft vanmiddag nog eens gezegd... dat hij alweer verder kijkt dan het WK bij zijn definitieve selectie. En je weet, in, in 2016 is hier in Frankrijk het Europees kampioenschap. Dus hij is volop aan het bouwen aan, aan een nieuw team. En misschien dat hij dan toch uh, Enzo Zidane meegenomen. Dan kan hij trouwens, Robert, uh, in één moeite ook Marcus Turan meenemen... De zoon van de tijdgenoten van Zinedine Zidane, Lilian Thuram. Ja. Dus je ziet dat de, de Fransen er alles aan doen... om straks in eigen land opnieuw kampioen te kunnen worden. Oké, okay, dankjewel. Uh, Ron Linker, waar staat vanuit Frankrijk... over de wedstrijd die het Nederlands-afdalt tegen Frankrijk speelt... komende woensdag. Dit week einde verloor Rodi SC kansloos met 3-0 van Vitesse. De ploeg van trainer Thomasson staat laatste... met zes punten achterstand op een veilige vijftiende plaats. Erik van der Leur was jarenlang het boegbeeld van Rodi SC. Tussen 1988 en 2002 was hij Mr. Roda... en hij ziet zijn club nu wegzakken in de eredivisie. Maar Van der Leur maakt zich al veel langer zorgen... over de situatie bij de club uit Kerkrade. Nou, ik denk dat dit, dat dit gewoon een proces is dat, dat al, al jaren uh, aan de gang is... Alleen, eh, ja, ik verbaas me gewoon over een aantal zaken. Als je, als je al, al meer dan een jaar hoort over onrust op, op de kantoren... als je merkt dat, eh, dat mensen bang zijn om een gesprek aan te gaan... Eh, om, om, omdat ze het idee hebben dat een aantal zaken op plaatsen wordt neergelegd... waar ze dan niet beter van worden, eh, waar, ze waar een baan gevaar loopt... Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Zo zijn we, tenminste in mijn tijd, bij rode nooit met elkaar omgegaan. Dat was ook niet alles uh, uh, uh, geur en manenschijn. Maar uh, dat was we wel op een, een, een andere manier met elkaar omgegaan. En dat zag je denk ik ook terug in de, in, op het veld. En ik, uh, ik maak me echt zorgen. Nou, er is ook nog alle tumult hè, rond bijvoorbeeld een directeur uh, van de Marcel van der Bunder. Hè, die dan over zijn eigen graf... Ja, laat ik het zo maar zeggen, moet regeren, er komt een rapport waarin hij wordt afgemaakt, maar dat krijgt hij zelf in handen. En zo zijn er meerdere dingen natuurlijk, hè? want de, de helft van het personeel is geloof ik ook weer ziek, hè? Nou, er zijn uh, na dinsdag, uh, hebben, hebben, ja, dat, uh, dat hoor je dan ook weer uh, over de, door de Indianen uh, verder verteld, maar um, er zijn een aantal mensen die hebben zich ziek gemeld, ja, um, uh, en ik vind uh, op het moment dat er zich uh, een aantal mensen ziek melden... ...vind ik dat gewoon een slechte zaak. Zeker in deze, in deze tijd. Ja. En, uh, uh, het scheiden van het sportieve en, het, uh, en, en, en het, ik zeg maar het zakelijke gedeelte binnen Rode... ...dat is heel moeilijk, want zo zit die club gewoon uh, niet in elkaar. Maar uh, ik, ik vind daar te veel onrust om, om, om zo meteen uh, een fatsoenlijke stap te maken. En kijk, en komende, komende zaterdag tegen NEC... Ja, dat is zo cruciaal. Ja, dan, dan ben je alleen maar gebaat bij, bij rust in je organisatie. Alleen ik heb het idee dat uh, ja, de hoop die een aantal mensen hebben gehad uh, uh, aan de hand van een enquête, uh, dat daardoor weer een beetje rust ontstaat. Uh, de rust is de afgelopen dagen alleen maar uh, uh, verstoord, meer verstoord. En het is veel onrustiger geworden dan daarvoor. En dat help je gewoon niet in deze situatie. En dat slaat automatisch terug op het veld? Ja, ik, dat kan ik niet beoordelen. Hè. Ik kan niet beoordelen of, of Thomasson een goede trainer is. Ik kan niet beoordelen of uh, Leon Vlemmings uh, zijn werk goed doet. Als technisch directeur. Ja, um, ja, Leon is ook in een situatie gekomen waar al alles min of meer uh, gebeurd was. Ja, want de, de aankopen uh, voor, komend seizoen, voor, voor dit seizoen die waren al gedaan door, uh, door Van der Bunder in samenspraak met Ruud Brood. Maar uh, los van het feit dat ik een hele vreemde zaak vind dat Van der Bunder met name zich heel erg. ...met de technische bemoeite heeft uh, in dat geval. Maar ik vind dat er ook in de, in de, in de bestuurlijke uh, uh, et etage, afdeling... ...zit gewoon te weinig voetbalkennis om, uh, om dit Roda uh, naar een hoger niveau te tillen. En ik vind dat als je Europese ambities hebt, als je die uitspreekt... ...dan, uh, dan vind ik wel dat je dat ook met een goed beleidsplan moet, moet staan. En bij Roda is het sportieve gedeelte tien keer belangrijker... Dan, uh, dan, dan alle andere organisatievormen dan wat dan ook roda valt en staat bij de pros, uh, sportieve prestaties. En ik denk dat ze een weg zijn ingeslagen waar met name het zakelijke uh, de, de, de boventoon is gaan voeren. En dan zit je bij roda gewoon op een, op een, verkeerde, uh, op een verkeerd spoor. Vrees je? Roda in de Eerste divisie. Nou ja, goed, daar wil ik helemaal niet over nadenken. Want uh, dan heb je gewoon een gigantisch probleem. Ja, de regio is al niet zo sterk. Ja, als je kijkt in welke situatie dat alle Limburgse clubs zitten. Ja, je hoort ook een aantal uh, grote, maar ook uh, een aantal kleine sponsoren. Ik heb begrepen dat dat uh, bijna 30 uh, sponsoren zijn die zich uh, uh, zeg maar tegen dit beleid hebben uitgesproken de afgelopen weken. Ja, Dan zie ik het, uh, zie ik het somber in. Ja, en dat... Uh, dat heb ik zelden gehad. Ik heb ook in die afgelopen jaren altijd het idee gehad, Rode oh, heeft te veel kwaliteit om uit de eredivisie uh, te vliegen. Nou, we zijn daardoor een uh, gemistel penalty van, uh, van Mark de Vries en een uh, Nico Pellatz van, uh, van Sparta die in de andere hoek duikt, uh, zijn we ontsnapt. Ja, en ik, uh, ik hoop dat we dit jaar weer ontsnappen op, op de een of andere manier. Maar uh, mocht, mocht dat niet gebeuren, ja, dan, uh, dan heb ik. Uh, dan heb ik een slechte tijd. Want het blijft, uh, het blijft mijn clubje. Hè. Ik ben in 2008 uh, uit nooit vertrokken. Um, ja, daar heb ik ook nooit naar buiten uit uh, kenbaar gemaakt wat de reden daarvoor was. Um, ja, maar dat waren redenen uh, die op dit moment ook heel herkenbaar zijn. Want als je ziet, uh, ik vind Roda ook heel onherkenbaar naar buiten uit. Um, ik heb afgelopen week... Uh, tegen iemand gezegd, het lijkt wel of uh, uh, oud-rode die uh, gediplomeerd zijn, uh, maar één hersencel toegedicht wordt. Want uh, dat wordt gewoon voorbij gegaan aan een aantal mensen. En dan hoef je nog niet eens aan mij te denken, want ik denk dat ik in deze organisatie uh, tegen, tegen de muur zou aanlopen. Maar het blijkt dus dat, uh, dat veel meer uh, de ogen gericht worden op, op, op, op andere mensen. En, dat ken ik uit de historie niet ik vind, ik vind Roda een, een, een, een club altijd geweest die met name door Theo Piquet en Arnold Hendricks op een manier gerund werden hè, met, de, met de, de rugdekking een aantal mensen die wisten hoe de regio was hoe je ook eh, samen kon werken en eh, ja, daardoor hebben we eh, Roda ook op, op een bepaald podium gezet hè. We, we zijn geloof ik een van de, de, de elftallen die eh, langs in de eredivisie zijn maar dat, dat, dat, dat komt ook misschien wel een einde aan. En dan zie ik ons niet zo snel terugkomen. Om, om welke reden dan ook. Ik heb er gewoon een slecht gevoel bij. Ja, Rob Fleur in gesprek met de Roda Boegbeeld Erik van der Leur. Hij maakt zich dus zorgen over de situatie van Roda. Maar er zijn meer clubs in Limburg die het moeilijk hebben. We gaan erover praten met Sander Klijkers, Dat is de enige Limburger die vanavond Radio 1 verkiest... boven het carnaval. Sander, goedenavond. Goedenavond. Je volgt het Limburgs voetbal al jaren voor de regionale zender L1. Um, ja, de... de hebben de mensen een beetje afleiding nodig bij jou in de buurt nu, uh, gezien het carnaval? Maar ik kan je wel uh, zeggen, ja. Uh, carnaval is heel belangrijk. De meest belangrijke bijzaak van de wereld. Dat was normaal dan voetbal, maar nu heel eventjes carnaval. En dat is ook al nodig, <coughs> gezien de, de malaise hier in Limburg, als het om voetbal gaat. Ja, dus, is er angst dat er geen eredivisieclub meer overblijft in Limburg? Ja, die angst wordt echt steeds groter. Um, Thomas roept met de week, we hebben nog genoeg wedstrijden te gaan... Maar inmiddels zijn het er nog maar acht. En als je de achterstand ziet ten opzichte van NEC... met die wedstrijd van komende week weer Erik van der Leur aan refereert... dan is die angst ook wel heel terecht en steeds groter, ja. ja. Um, is er een verklaring voor dat het zo slecht gaat met de Limburgse clubs? Nou ja, de Limburgse clubs, kijk, bij Roda... Um, daar gaat het eigenlijk al jaren niet heel goed. Sportief, uh, niet goed, financieel, moeilijk... Uh, nou ja, als je het financieel moeilijk hebt, dan gaat het sportief vaak uh, meteen ook heel slecht. Hè? Dat is met elkaar verweven. Uh, bij die andere clubs, ook daar is het financieel heel erg moeilijk. Fortuna uh, was op de rand van de afgrond, is een paar maanden geleden pas echt weer een beetje gered. NWV heeft het financieel ontzettend moeilijk en moet nog maar zien te overleven komend jaar. Omdat ze met een gigantisch tekort zitten. En in Venlo uh, hadden ze weer terug willen keren op korte termijn naar de eredivisie met de bouw van een nieuw stadion. Maar het nieuwe stadion gaat ook niet door. Dus ook daar is de toekomst niet heel rooskleurig. Al gaat het daar sportief nog wel redelijk. In de Jupiler League spelen ze mee om de eerste plekken. Maar uh, hadden ze ook al daar wat strommen willen maken. Dus uh, het is alles behalve rooskleurig hier. Maar raakt het voetbal in Limburg... Uh, of wordt, dat, wordt dat meer geraakt door de economische crisis... dan in de rest van, uh, van Nederland? Of, of... Nou ja, uh, die drie Zuid-Limburgse voetbalclubs... Uh, die, die vissen natuurlijk al jaren in elkaars water... als je het hebt over uh, sponsorjacht... Uh, Fortuna, Roda en Mvv. Uh, dat is uh, het, uh, op een schaal van nog in, uh, tien, cirkel van 10 uh, uh, kilometer... Uh, waarin ze toch met elkaar op z'n jacht zijn naar sponsors. Dat is gewoon heel erg moeilijk. En deze tijd nog veel moeilijker gezien de, de economische crisis. Uh, en als de resultaten dan ook nog eens tegenvallen, ja, dan wordt het alleen maar erger. Dus um, dat blijft een probleem en dat is voorlopig ook niet op te lossen... Gezien de sportieve problemen die ze op dit moment hebben. Laten we ons even beperken nu even tot Roda. Stel nu eh? dat Roda degradeert. Um, wat zijn dan de gevolgen voor de club? Ja, dat is een echt een groot drama voor de club. De club heeft 41 jaar op rij in de Eredivisie gespeeld. Uh, als dat dan nu niet meer doorgaat komend jaar... Ja, dan gaan ze financieel grote problemen krijgen. Uh, allereerst gaat het ook de gemeente gemeentekerkrade aan. De gemeente gemeentekerkrade heeft een groot belang in het stadion gekocht. En op het moment dat uh, Roda zou degraderen... dan gaan die inkomsten natuurlijk gigantisch omlaag. En uh, zou Roda ook moeilijk aan verplichtingen... aan de gemeente gemeentekerkrade nog kunnen voldoen. Dus gaat de gemeenschap in kerkrade er al... Voor een deel uh, aan onderdoor. Um, voor RODA zelf gaat het een groot sportief probleem opleveren. En ook een financieel probleem, omdat ze op dit moment ook nog contracten met spelers hebben. die geen zogeheten Jubilant League-clausule hebben. Dat zou betekenen dat die spelers gewoon hun eredivisie-salaris kunnen behouden. En dat gaat Roda nooit meer op kunnen hoesten... als ze straks met veel minder toeschouwersaantallen ja. zitten. En ook omdat er dan veel minder sponsors binnenkomen... of sponsors minder gaan betalen. Dus uh, financieel een heel groot probleem voor uh, de club... en zeker ook voor de gemeenschap. Nou was het vroeger altijd zo dat Roda dan kon aankloppen bij Nol Hendricks? Ja, nou, dat is een soort Zo'n suikeroom. Ja, die heeft ja. zijn hakken een beetje in het zand gezet, uh, heb ik de indruk. Wat, wat, wat zit erachter? Nou ja, uh, uh, Nol Hendricks. Uh, vroeger samen met Theo Piquet, Erik van der Leur, uh, zei het ook al, de oud uh, voorzitter inmiddels overleden, uh, regeerde uh, Rode JC samen. En uh, gingen samen op pad. Uh, met de middelen van Hendricks zochten ze naar uh, goede spelers. Maar Rode heeft op een gegeven moment het pad in geslagen van verdere professionalisering, zoals ze dat zelf zo noemden. Daar is de Raad van Commissaris overigens op dit moment nog altijd zeer tevreden over die ontwikkeling. Uh, dat wilden ze zo. Nou ja, dat betekent wel dat uh, men niet meer afgaat op uh, de grillen... dus noem ik het even van Arnold Hendricks alleen... maar dat ze nu een technisch beleid voeren waarbij meerdere mensen inspraak hebben in zo'n club... en dat niet meer alleen afhankelijk is van Hendricks. Nou ja, daar is Hendricks natuurlijk nooit mee eens geweest. En vervolgens werd hij stilaan, langzaam, maar hand steeds meer naar de zijkant verwezen. Eerder al door Martin van Geel, toen hij nog directeur was van Roda. En daarna is dat beleid voortgezet door Marcel van der Bunder. Maar ja, nou ja Hendricks is daar nooit echt blij mee geweest... met die, ja, ik noem het een beetje een verbanning... En iedere keer als hij dan de mogelijkheid krijgt... om daar toch nog even op terug te komen, dan doet hij dat ook. Dus dat heeft hij ook nu niet, niet aangelaten. Ja. Nou, komende... Wanneer was het? Zaterdag, hè? NEC, uh, of Roda-NEC? Is dat nou, zaterdagavond? Zaterdagavond, het wordt ja. een nalle, ja. ja. Dus uh, Roda echt op en vooronder. Ja. Nou, spannend. Ik, uh, ik, ik dank je wel, uh, Sander Kijkers was dat, van, uh, van L1. Over, uh, ja, toch wel uh, trieste... Verloop van uh, het voetbal in Limburg. Zometeen de huldiging van Irene Wust in Goorlen. Dat er meer. Pellen bijvoorbeeld. Hélène Clark eerst. I would always try and get it all. Put it on the blind and bet it all. Now. But no dice. Nothing that I did was good enough. If I wasn't reaching for the stars now story of my Whatever. Het is 9 minuten voor elf. U luistert naar NOS langs de lijn. Zometeen nog even pellen. Geen aanvoerder meer bij Feyenoord. Eerst even naar het carnaval onder de Rivieren in het Brabantse Goorlo. Ook daar is het carnaval. En dat feest dat stond vandaag in het teken van Irene Wust. De koningin van het schaatsen is daar geboren en opgegroeid. En vandaag werd ze onder enorme belangstelling gehuldigd. Met twee gouden en drie zilveren olympische medailles om haar nek... reed ze mee in de optocht. En onze verslaggever Corney Hendricks was daar natuurlijk bij. We zijn in Goorlen, in Brabant, waar het carnaval is. Dat zult u begrijpen. Bambis heb ik gezien, olifanten, piraten ook, clowns. Maar ze wachten allemaal op Irene Wust, de beste olympie die Nederland ooit heeft gehad. Komt voorbij straks in de prinsenwagen. Ja, dit is wel heel bijzonder, hè? Piraat, denk ik. Pipo en uh, piraat tegelijk, hè. Dat kan dat allemaal hier? Ja, dat nou wel. nog wel kan alles hier. Ik en... zie dat uh, de, hoe noemen we dat, prinsenauto in aantocht is? Ja, dat klopt inderdaad. En ze staat met alle vijfde plakken op de nek, dus... Uh... Bijzonder, hè? Grandioos. Het is wel iets om trots op te zijn als, uh, als ballenfrutter. En als schoolse mensen. Dus, als wat? Uh, als ballenfrutter. Je komt niet hier vandaan, hè? Nee, ik zie het NOS. We hebben ook Martin Vergeel nog gehad hier, technisch directeur van Feyenoord. Joris van Matthijs, met Gerber de Knecht en dan Irene Wust hier. Dus uh, wat is dat toch hier? Echt een goede grond hier, sportgrond. <laughs> dat is een raad, geniet ervan. Doei! We hebben het ja. Wat was die laatste zin nou? De benen zijn van goud. Dit is bijzonder, hè, wat hier gebeurt met Irene? Wüst. Ja, het Dit is helemaal uh, super. En dan komt Irene Wust aan op het plein als een soort koningin. Ja, dat is ze natuurlijk ook van het schaatsen, maar ze zwaait naar de mensen die haar toejuichen. En dan is het feest nog lang niet afgelopen. Irene en Hoogheid Sven de Welkom, in het bijzonder voor jou iedereen, hier op het podium op het Oranjeplein, waar duizenden mensen op je staan te wachten. Om te laten zien hoe geweldig ze je schaatsprestaties op deze prachtige Olympische winterspelen in Sochi vinden. Lieve, lieve, lieve, lieve goordenaren, lieve Ballenfritters en ballenfrutterinnikers. Hoe noem je die mensen hier nou trouwens? Ballenfrit is een ballen Ja, het is carnaval in Goorlen en dan heet het eh, niet Goorlen, maar dan heet het Nou, ja, Kun je mij dat als uh, westeling even uitleggen wat hier allemaal gebeurt? Ja, carnaval, uh, dat moet je meemaken. Dus dan uh, zou ik je mee moeten nemen met carnaval en uh, moeten omdopen en uh, een kroegentocht met je moeten doen. Dan krijg je denk ik iets van mee. Misschien vandaag ook wel. En uh, ja, dat is gewoon uh, gek huis. Ik was hier al een uurtje of twee. Wat gebeurde er allemaal? joh? Jij op zo'n prinsenauto de mensen eromheen, hoe was dat? Ja, gek het is echt heel veel mensen. Ik heb nog nooit bijna zoveel, volgens mij zoveel goorlenaren en zoveel mensen die uit de omgeving komen bij elkaar gezien. En, uh, dat, dat doet allemaal wat met je, dat uh, ontroert wel en uh, ja. dat is wel heel bijzonder. Dus uh, ja, dat, uh, ik besef nog niet helemaal wat er is gebeurd en uh, ja, ik heb er echt van genoten. Ben je eigenlijk ooit zo populair geweest als nu, denk je? Ik denk het niet, nee. nee. nee ik moet eerlijk zeggen dat het uh, acht jaar geleden was ook groot het was ook tijdens de carnaval. Maar toen ja, was ik toch meer een talent en was het meer uh, ja, bijzonder kwam ik in één keer plotsklaps boven en nu uh, de beste Olympiër van Nederland ooit. Dus dat is wel, uh, ja, gek. Nog wat leuker dan zo'n kickfinish, hè, denk ik. Ja, dat is zeker nog wat leuker dan een kickfinish, ja. Zeker weten. En nog even wereldkampioen worden. Absoluut, ja. Dus gaan we gaan het seizoen wel afsluiten. Dus we zingen met z'n allen, op een gemak, in mijn uw schaatspaar. komt hij aan! Kom ja. Goed. Ballen en ballen Je leert nog iedere dag weer bij, wat dat betreft. Goed, en we gaan langzaamaan afsluiten. Natuurlijk nog even um, uh, Cristiano Pelle behandelen. Het is al een tijdje onrustig rondom hem. Uh, vandaag besloot Feyenoord hem zijn aanvoerdersband af te nemen. Daarnaast uh, moest hij de komende twee wedstrijden moet hij de komende twee wedstrijden van Feyenoord vanaf de tribune bekijken. De vermeende elleboogstoot die Pelle gisteren uitdeelde aan AXCT-Johan Veldman... was het zoveelste incident dat tot deze beslissing leidde. U hoort technisch directeur Martin van Geel. Ja goed, uiteindelijk is het een optelsom van. En uiteindelijk hebben wij intern uh, technische staf onder leiding van Ronald Koeman en directie. Hebben wij gemeen deze strafmaatregel uh, helaas te moeten nemen. Uh, dat doen wij ook met pijn in het hart, want het is een fantastische speler. En het is een ongelofelijke winnaar. Maar af en toe zijn er grenzen en die, die zijn in onze optiek, zijn die overschreden. En ja, dan moet je die maatregel nemen. Is die band definitief uh, van zijn arm af? Uh, ja, dat, dat zal dit jaar zal Graziano geen, geen aanvoerder meer zijn. Ja, Pellen moet naast zijn schorsing door Feyenoord... ook nog rekening houden met een straf van de KNVB. De aanklager gebetaald voetbal is een vooronderzoek gestart... naar de Elleboog die de spits gisteren aan ajaxi Johan Veldman uitdeelde. Inmiddels heeft overigens trainer Ronald Koeman... Jordi Klaasie tot nieuwe captain van Feyenoord benoemd. Dan was er nieuws vandaag van het trainersfront. Alex Pastoor wordt de trainer van Slavia Praag. U kent hem als oudspeler van Volendam en Heerenveen. Hij volgde Miroslav Kubek op bij de Tsjechische club. Pastoor werd begin dit seizoen na drie wedstrijden ontslagen bij NSC. Daar werkte hij nu twee jaar. Sindsdien zat hij zonder club. Uh, pastoor krijgt in Praag trouwens ondersteuning van Igor Koniev. Kent u hem nog, de Russische oud-Fijenoorder? Hij gaat bij Slavia aan, Praag, uh, aan de slag, moet ik zeggen, als adviseur. Koniev was tot 2012 technisch directeur bij Zenit Sint-Petersburg. En Aardu Den Haag gaat door met Henk Fraser als hoofdtrainer. De oud Feyenoord die uh, vorige maand de taak en overnam van de weggestuurde gestuurde. Steyn Hij zal een contract ondertekenen voor 2,5 jaar. Dat bevestigde directeur Piet Jansen tegenover Omroep West... na een vergadering van de Raad van Commissarissen. Aan orde kwam ook de wenselijkheid van de komst van een, uh, een technisch directeur. En Cor Potts, die als bondscoach van Jong Oranje al samenwerkte met Fraser, geldt als een uh, zeer geïnteresseerde kandidaat. Daarover dus meer binnenkort. Dan de Duitse bobslederen Machata. Machata moet ik misschien zeggen. Die is door de Duitse bond voor een jaar geschorst... omdat hij de ijzers van zijn bobslee had uitgeleend aan een Rus, Vladimir Zoekhoff. Op zich niet zo erg, maar wel dat hij vervolgens twee keer goud won. En de Duitsers dus helemaal niks. Dus Machata had zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Daarom had hij zijn eigen ijzers maar in bruiklijn gegeven aan die Zoekhoff. Naast de schorsing krijgt hij ook nog een boete van 5000 euro... van de Duitse bobsleebond. De Duitse bobsleiders wisten voor het eerst in 50 jaar... geen één medaille te bemachtigen.